Middernacht, woensdag 31 oktober, door Almegens met het NOS-journaal. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht... hebben vanavond 35 tips van het publiek opgeleverd. Zeven verdachten zijn herkend.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 In Rotterdam is vanavond een tramconducteur door drie mannen geslagen en geschopt. De politie zoekt getuigen van de mishandeling. De conducteur had de mannen gevraagd hun muziek uit te zetten. Daarop keerden de drie zich tegen de conducteur. Die liep onder meer een snee op boven zijn oog. De daders zijn de tram uitgevlucht. Walt Disney neemt Lucasfilm over. Die filmmaatschappij is vooral bekend van de filmseries Star Wars en Indiana Jones.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 Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Vijf dagen geleden zat ik op een vliegveld in New York... te wachten op mijn vlucht terug naar Nederland. En op een tv-scherm stelde CNN mij voor aan ene Sandy... die wel eens voor wat onrust zou kunnen gaan zorgen. En inmiddels heeft Sandy een ravage aangericht aan de... Amerikaanse oostkust. Maar voor Sandy heerste er een andere storm... die van de verkiezingen, en die zal ook weer terugkomen. Een New Yorkse vriend is vrijwilliger voor de Obama-campagne... en ik kom met hem mee om het tweede debat te kijken... op een groot scherm tussen honderden vrijwilligers... in een afgeladen Obama Headquarters, niet ver van Central Park. Dit alles klinkt wellicht glamorous, maar in werkelijkheid... was het een wat tochtige TL-verlichte zaal met klapstoeltjes... en bekertjes met gratis koffie. Het contrast met de, duur, met de dure restaurants en appartementen... in hetzelfde blok kon eigenlijk niet groter. En die vrijwilligers waren oud, jong, blank, zwart, rijk en arm. Maar toch vooral arm viel me op. En in het eerste debat had Obama zitten slapen. Dus het was belangrijk dat hij nu terug zou slaan. En dat deed hij. Er werd gretig geapplaudisseerd. Toch kwam het publiek maar één keer van hun stoeltjes. Uh, en dat was toen er een pan met gratis rijst op tafel kwam. En op hetzelfde moment op het grote scherm ontvouwde de president zijn plannen hoe de werkloosheid te lijf te gaan. Goeienacht en welkom in Casaluna. Vandaag hebben we te gast een fotograaf en een journalist... die afgelopen zomer een roadtrip hebben gemaakt... langs de oostkust van de Verenigde Staten. Met liedjes van Bruce Springsteen als routekaart... namen ze de temperatuur van het land op... De een legde de mensen die ze onderweg tegenkwamen vast op de gevoelige plaat... en de ander tekende hun verhaal op. Het resulteerde in een boek, een roadtrip in 14 songs. Bob Bronshoff en René Sommer, welkom. Hallo. Bob, wanneer kwam dit idee? Nou, misschien wel een jaartje geleden al. René had een reis gemaakt door Amerika... en hij kwam terug met heel enthousiaste verhalen. En toen zei ik, we moeten eens een keer zo'n reis samen maken. Dat leek me een fantastisch idee. En ik weet niet precies waar, hoe, hoe ergens ooit een keer het kwartje viel... maar op een gegeven moment hadden we samen bedacht... het wordt een reis en Bruce Springsteen zal ons de weg wijzen. En um, jij bent een Bruce Springsteen-bewonderaar. Het, viel het al eerder op dat, dat veel van zijn nummers over plaatsen... of plekken gaan daar in New Jersey? Ja, Springsteen is natuurlijk echt een verhalenverteller. Ja. Dus zijn, uh, Springsteen is ook iemand die zijn liedjes uh, in character schrijft. Hij schrijft dat hij werkt in een fabriek in jongstaan. Hij schrijft dat hij een broertje, Frankie, heeft die allemaal foute dingen doet. Terwijl Springsteen nooit in jongstaan gewerkt heeft. En hij heeft zeker geen broertje die Frankie heet. Dus in die zin, zeg maar, komen er allemaal uh, aspecten uit de Amerikaanse samenleving... gewoon in zijn liedjes voor. René, ben je ook bewonderaar van Springsteen? Ja, ja weet je, ik, ik, vind, uh, ik vind het wel een uh, ja, opmerkelijke persoonlijkheid eigenlijk. Weet je? Als je uh, zo groot bent in, uh, in Amerika en ook in de rest van de wereld. en uh, je durft als uh, artiest, zeg maar, ja, misschien watgene waar je het meest van houdt. je eigen land uh, zo kritisch te benaderen. Dat ik, ja, dat, ik vind het wel een fascinerende figuur. Um, en um, jullie hebben een maand gereisd in juli, ja. afgelopen zomer. Ja. Hoe ging dat proces in zijn werk? Nou, we waren vrij gedisciplineerd. We hadden al in Nederland natuurlijk... Uh, een, we, hadden al een aantal, we hadden eigenlijk een longlist van, van misschien wel 25 liedjes. Van 25 songs. En we hebben in Nederland gepoogd... om aan een aantal afspraken te maken met mensen in Amerika. Maar dat blijft toch wat lastig om een concrete afspraak te hebben. We hadden zo'n vier afspraken, schat ik. Zo'n ja. beetje. En... Uh, we zijn wel naar die afspraak uiteraard toegegaan, maar on the road zijn we voortdurend mensen tegengekomen. En dat varieerde van een hotdogverkoper tot, tot, tot, tot een man die lege bierblikjes ophaalde bij motels en, en ja overal kwamen mensen Hoe moet ik het voorstellen? Jullie trekken je, je spijkerbroek en je ruiten... Bruce Springsteen hemd aan, gitaar op je rug... en, en gaan met z'n twee een camper in? Of René, nee, hoe ging dat? We hebben gewoon een hele grote auto gehuurd. He? In Amerika moet je gewoon een hele grote auto hebben. Je kan ook niet echt een kleine auto huren daar. Die bestaan daar nu. Die bestaan ja. wel niet. Ja. En um, nou, we zijn er eigenlijk gewoon op uitgetrokken. We dachten, we beginnen in Ashbury Park. Nee, en dat is uh, een beetje de grond... waar uh, Springsteen ook uh, begonnen is als artiest. Dus we dachten, dat is wel het startpunt. En van daaruit hebben we eigenlijk gewoon per dag bekeken... van hoe staan we... Er voor. En wat willen we nu? En waar gaan we heen? En wat zijn de plekken die we willen bezoeken? En het, uh, het leuke was dat we een auto hadden waar een satellietradio in zat. En dan kon je een, een radiostation ontvangen... die 24 uur per dag alleen maar Bruce Springsteen draaide. Echt, dus uh, daar hadden we na drie dagen wel eens een beetje genoeg van, ja, zeg maar. Maar, ja, uh, maar. Anderhalve dag. <laughs> ja, precies. Nee, maar het, weet je, dus, ja, we hebben gewoon heel veel tijd in die auto gespendeerd. Maar ja, dat, ja het is een roadtrip. Een roadtrip. Dus, uh, ja. En uh, een aantal afspraken, maar dus voornamelijk mensen tegen het lijf botsen... Ja. En hoe ging het dan? Hadden jullie een techniek om dat te doen? Of ons, hoe ging dat in zijn werk? Nee, we hadden zicht... niet een specifieke techniek. Kijk, we kenden natuurlijk een aantal van die liedjes heel goed. En een goed voorbeeld is onze, het startpunt van de reis lag in Asbury Park. En we waren daar op de 3rd of July. En de 4th of July is daar natuurlijk groot feest. Hè? Een vuurwerk op het strand. En hij heeft een liedje geschreven, uh, Springsteen. Met, uh, dat heeft als titel 4th of July, Asbury Park, Sandy. Kan het nog toepasselijker trouwens in deze tijd? Ja. En uh, in dat liedje komt bijvoorbeeld een vrouw voor die, uh, een, hoe noem je dat, een, een fortune teller, een, een, een ja, waarzegster. Ja, ja. En die waarzegster is dan door de politie verwijderd. Daar zingt Springsteen over in zijn liedje. Maar dat liedje is meer dan is 40 jaar oud, want uh, Springsteen draait al een tijdje mee. En, maar haar kleindochters zijn ook fortune tellers en zitten nog steeds op exact diezelfde plek... in datzelfde huisje, op die boardwalk. En dat wisten wij natuurlijk wel. Dus dan lopen wij een beetje rond in Asbury Park en wij zoeken is dat huisje op... en dan zien wij opeens een mooie vrouw in een deuropening staan en we denken... Die schieten wij eens aan. Ja, ja. En dan begint het verhaal. Maar, maar is dat, het... Daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe gaat het dan het proces? Want dan hebben we hier een, een good cop, bad cop. Twee mannen, die gaan iemand benaderen. Jij bent een fotograaf, Bob. Jij ja. bent van het beeld. René is de journalist, de schrijver. Hoe, ga, hoe, hoe, hoe, hoe, ging, jullie, hoe, hoe ging het meestal? Ja, het is, nou, het is wel grappig. Want we hadden wel een paar keer dat we dachten van... Uh, we zijn bijvoorbeeld naar een county fair geweest. Hè. Dat is een, een soort een, een gigantische kermis uh, in Amerika. Ja. Waar alles en iedereen bij elkaar komen. Zeg maar, en uh, nou, dat, dat gaat daarvan uh, inderdaad van attracties tot aan uh, nou ja, roadier rijden en uh, wat, wat je daar ook had was een demolition race waar ze die auto's in elkaar rijden twintig auto's in een arena totdat eentje uh, zich op een of andere manier kan voor, uh, voortbewegen ja, daar hadden we op een gegeven moment wel dat we dachten ja, wat, weet je, ik bedoel, het is allemaal fotogeniek maar je moet ook een verhaal hebben. Weet ja. je, de, de foto vertelt natuurlijk wel vaak een verhaal. Maar ik moest natuurlijk ook nog een soort perso persoonlijk verhaal... Maar ben jij dan vertellen. meestal iemand die tot een soort gesprek-interview gaat... terwijl Bob fotografeert? Nou, een... nee, het, het, was een beetje, het ging redelijk uh, organisch. Weet je, ja. wel, het wel is dat ik iemand tegenkwam dat ik iemand aanschoot... en zei tegen Bob, hé, hey, dit is wat. En hij ook wel eens een keer iemand aan het fotograferen was. En op een gegeven moment zei hij, well, volgens mij zit een verhaal in deze persoon. Een goed voorbeeld daarvan is, ik denk uh, Brian. Dat is een jongen die... Uh, uh, stond te vissen langs de mm -hmm. kant, langs Erie Canal. Dat is een, uh, een liedje uh, wat Springsteen nooit vertolkt heeft. Mm -hmm. Dat heeft hij niet zelf geschreven. En Bob zag de jongens staan vissen en die zegt, ja, dat is een mooi beeld. Maar ja, weet je, een mooi beeld, maar daar moet er ook nog een verhaal in ja. zitten. Dus Bob die maakt die foto van de jongen, die laat die foto van die jongen zien. En uh, ja, op een gegeven moment raken ze met, maar, toch met elkaar uh, in gesprek. En blijkt die jongen een uh, veteraan te zijn. Op die Brian gaan we nog terugkomen. Okay. Um, René Sommer, die je net hoorde, journalist, werkt als eindredacteur voor televisieprogramma's als Barend en van Dorp. Rondom tien en debat op twee. Bob bronshof, fotograaf. En pu publiceerde eerder al een aantal boeken. Is huisfotograaf van onder meer, de Dijkcube van het hek en act aan de munnik. En Bob en René pu publiceerden eerder samen een boek, Mijn Beste Vriend: Portretten van Mannenvriendschappen. En nu dus uh, een roadtrip in veertien Songs, het Amerika van Bruce Springsteen. Tevens kan ik u melden, luisteraar, dat u zich met ons kunt bemoeien. Facebook, Twitter, Casaluna. Um, en als u uitzendingen terug wil luisteren of wil weten wat er nog komt, radio1.nl/slash Casaluna. Voor we op um, de uh, wonderlijke en mooie en ontroerende portretten die jullie gemaakt hebben, inzoomen. Um, New Jersey is het gebied waar jullie doorheen trokken. Um, wat, kan je dat schetsen, New Jersey? Wat moeten we voor ons zien? Ja, uh, Het is sowieso heel groen. En het, uh, het is heel landelijk. Uh, het, is, het is geloof ik een van de dichtstbevolkte gebieden in heel Amerika. Er dus zijn veel forensen die in New York uh, werken. Die, die wonen in New Jersey. Ja, en het is wel heel... Uh, het viel me eigenlijk wel mee. Het was wel redelijk gemoedelijk eigenlijk daar. Hè? Ik bedoel, uh... Ja, en een hoop prachtige plaatsjes. Een hoop prachtige plaatsjes ook aan de kust. Zoals ja. Asbury Park zelf, maar ook Red Bank... Ik had idee behoorlijk conservatief op een of andere manier. Ja. Dat is een gevoel wat, wat, wat ik erbij kreeg. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Een aantal van de mensen die wij ge, gesproken hebben... waren wel behoorlijk conservatief. Dat merkte je wel. Van Obama moesten ze niet veel hebben. Maar goed, dat kan ook iets ja. zijn. Van, uh... Dat we ons dan niet in de, in de grote steden bevonden. We maar zijn dus trouwens het... ook in Philadelphia geweest. En in Washington ja. en in New York. Ja. Maar, maar New Jersey is natuurlijk de... De, de Bruce Springsteen. Ja, absoluut. Ja. Daar komt hij vandaan. Freehold, hè, het is Friulte, daar is hij geboren. Ja. Ja. Ja. Um, de, het wordt ook de Garden State genoemd. Hè? Dus alle, alle, alle staten in Amerika hebben een bijnaam. Is, ja. het, is het zo groen? Want tegelijkertijd het is het heel dicht bevolkt. Um, er is veel industrie. Alleen maar een groen beeld dat is toch niet meer. Het, het viel me op dat het. Weet je, dat een, we hebben natuurlijk veel ook binnendoor gereden... Dus dat, dat je wel. Dat is Amerikaanse beeld hebt van lange lanen. Met veel grote bomen en dergelijke. Dat was wel een beeld dat we daar toch wel veel tegenkwamen. Het is ook wel echt een. Weet je. Het, het is een redelijk grote staat ook. En het heeft ook wel echt een, een kustlijn. Het ligt mm -hmm. aan, aan de oceaan. Er zijn ook veel. Ja. Badplaatjes daar in New Jersey. En uh, dat kwam je ook wel veel tegen. Ja, het is. Ja. Het is, yeah. Er is veel, uh, het is veel uh, industrie inderdaad, maar dat is eigenlijk vooral tegen New York aan, zeg maar. Dus uh, hoe noordelijker je komt in New Jersey... Hoe oh, ja. gemoedelijker, landelijker het wordt. Nou, uh, ja. daar, daar zit zeg maar al die industrie. En als je mm. meer, wat meer naar het zuiden gaat, meer uh, land inwaarts, dan wordt het allemaal wel wat groener, zeg maar. ja. um, Sopranos zijn daar ook opgenomen, ja. volgens mij toch. Ja, ja. Voor de mensen die misschien dan een beeld hebben. Ja. Um, we gaan naar jullie boek en naar de um, mensen die jullie daarin geportretteerd hebben. Altijd wat, verslaggever je Kamphuis, het televisieprogramma Altijd Wat... die um, is op dit moment uh, het, het spoor van jullie boek aan het volgen. En hij maakt eigenlijk ook een roadtrip voor het NCV-televisieprogramma. Hij ontmoet een aantal mensen die jullie portreteren. Um, en we hebben daar een fragment van. Ik ben in Tent City, bij Lakewood, nog steeds in New Jersey. Hier wonen sinds de crisis zo'n tachtig daklozen in tenten. Het kamp is opgericht door dominee Stephen Brigham. This is pretty much community center, town center right here, the grills, they, they'll cook here. Uh, we've got uh, the kitchen area here, the shower, so this is kind of like the town center. Here's our shower. Yeah, this is Dave over here, he's uh, shaving his head for the day. Good morning, sir. And uh, here we have a, uh, a shower, and you can regulate it with the hot and the cold water here, so you can get the type of shower that you like. Uh hot water heater. It's fueled by propane. We couldn't bring in enough water for all of our water needs. You know, we had to tap into groundwater. And this know. is legal? It's legal on the basis of the moral law. The moral law, men that don't have a place to stay and would be freezing to death outside, I think under the moral law of uh, of humanity that you know we're om do whatever it takes to survive. uit deze. book out of Preach your lights up but in the Ja, um, we hoorden um, Stephen Brigham, een man die jullie geportretteerd hebben over de overlevingstechnieken van de mensen die voorheen een huis hadden en nu uh, in een tent tentdorp in het bos wonen. Bob, kan jij de twee foto's die je in het boek hebt gemaakt van uh, deze man die we net hoorden en het, en het kampement, kan je die beschrijven? Nou, we hadden het net al als je, als je aankomt rijden, zeg maar. in Garden State, dan zie je een prachtig bos. Links en rechts van je. En ergens zie je op een gegeven moment links in het bos zie je een heleboel uh, blauwe tenzeilen opdoemen. Mm -hmm. En dan, toen wisten wij, daar is Ten City, want er staat geen bordje hoe, hoe je erheen moet rijden. En wij kwamen daar aan. En toen hadden we natuurlijk al vrij snel contact met deze Steven. En Steven is een, een, een, een echte priest en hij is ook de leider van het kamp. Het hele kamp had volgens mij ook wel een religieus tintje. En uh, Steve leidde ons uh, rond, want hij, uh, hij vond dat wel leuk. Twee journalisten uit Nederland en twee mannen die een verhaal wilden vertellen over zijn kamp. En op een gegeven moment begon hij omstandig uit te leggen... Uh, hoe het kamp wel veel beter uh, georganiseerd zou kunnen worden. Met kleine woningtjes en dat begon hij... Op zijn knieën gezeten in het zand van het bos. Begon hij een beetje tekeningen te maken op de grond. Van kijk, zo moet het eruit zien. Hier een, hier een douche en daar een woningje. Op dat moment maak ik die foto van die man. Die een beetje. <laughs> alsof hij. Euh, nou ja, moeder Aarde wil omarmen, bijna. Zo zit hij daar gehurkt uh, in dat bos. En vervolgens uh, hebben we een stuk door, door, het, uh, door de Tent City heen gelopen. En dan viel me op dat het veel mannen zagen wij. Er waren veel mannen. En dan zag je op een gegeven moment dat mensen gewoon ook kleine huisjes hadden ingericht. Alleen met een blauw zeildoek, maar echt een keukentje. En ze hadden zelfs een schilderijtje in de bomen opgehangen. En het aardige was trouwens ook wel dat die Steven vertelde... dat um, als het winter was... Dan kreeg het kamp vanuit de, vanuit de omgeving. Dan kregen ze heel veel eten aangeboden. En dan kwam er ook geld los. Want dan vond iedereen het toch erg mm -hmm. uh, zielig en sneu... dat die mensen daar in de kou uh, in de winter zaten. Maar in de zomer werd het toch ook door een hoop Amerikanen beschouwd... van ja, jullie lekker in dat bos kamperen en wij maar werken. En wij hard werken. Dus dat was ja, toch... Ja. Uh, en ja. wij waren er wel in hoog zomer. Het was bloedje heet. Ja, ja. Maar het was een... Uh, ja. Want René, jij hebt een, een kort portret van die man uh, erbij geschreven... Mm -hmm. um, en wat Bob net vertelt, die indruk had ik ook toen ik de foto's zag en het las. Misschien komt dat door dat zomerse. Um, het is geen pretje voor die mensen, maar ook niet de hel op aarde had ik het idee. Dat heb nee, ik dat maar, verkeerd je... gezien? Nee, nee ja, ik snap wat je bedoelt. Wat het ook is, is dat... Uh... Ja, gek genoeg die mensen er zelf iets van gemaakt hebben. Weet je, dus toen wij daar ook kwamen... ja, weet je, het was, je had ook niet het gevoel van... oh, ik moet de hele tijd op mijn tellen letten hier, ik moet de hele tijd oppassen. Maar ze hadden echt wel gewoon hun eigen soort van dorp ontwikkeld. waar ook uh, met de, ook eigenlijk wel een soort van eigen wetten en regels. En dat uh, was allemaal ook wel georganiseerd, weet je. Dan kwam water uit de grond, werd getapt inderdaad, zoals je net hoorde. En uh, ze hadden elektriciteit dus geregeld en ze hielpen elkaar. En het was een soort distributiesysteem voor eten en kleding en dergelijke. Dus ja, want je, het is altijd wel echt voor elkaar Alleen, kijk, het probleem is, is dat uh, ze zitten daar vlakbij in een dorp. En dat dorp wil gewoon van ze af. Want ja, ze denken, ja, het is gewoon slechte, uh, slechte reclame voor dit dorp. We willen mm -hmm. gewoon die mensen af. die wonen in, in het bos en alles. Natuurlijk wat er in dat dorp misgaat, dan inbraak en dergelijke. Dat wordt natuurlijk linea recta op hun konto geschreven. Of ze het nou gedaan hebben of niet. Ja. Weet je, dus uh, ja, die mensen die kunnen ook echt geen kant op. Dat is wel echt zo. Dus ontstaat er daar snel een soort gemeenschap. Maar ja. de gemeenschap er tegenaan die... Nee, die moet niks van zijn, hebben. Nee, niks hebben. Ja. En bij welk, welk nummer um, van Bruce Springsteen zat aan dit Tent City? Uh, the Ghost of Tom Joad. Hebben we daar uh, volgens mij een fragment van? Men walking the track Going someplace and there's no going back Highway patrol choppers coming up over the reach Hot soup on a camp in the bridge Shelter line stretching 'round the corner Welcome to the new world order. Families sleeping in their car in the south way Ja, dit euh, beschrijft toch wel inderdaad Tent City, wat Bruce Springsteen doet. Wanneer heeft hij dit nummer gemaakt? Uh, ergens halverwege jaren negentig. Ja. ja. een ja. beetje een moeilijke periode zat hij toen, geloof ik. En dus ze heel veel band ontslagen. En uh, dus met allerlei andere muzikanten dit album opgenomen. Amerika toen niet onder the bridge leefde. Volgens mij in de halverwege nee, de jaren 90. Nee, nee, nee. Uh, ja, dat hij is een grappig, ziener. Ja, weet je, dit uh, nummer. De, weet je, het uh, is wel grappig om dat te vertellen. Uh, Tom Joad is een, uh, een uh, character uit een boek van uh, John Steinbeck, uh -huh. the Grapes of Wrath. En dat gaat over de depressie in de jaren uh, 30. Over een familie die dus probeert uh, geld te verdienen door middel van uh, vruchten te plukken in, uh, in Californië. En, hij, en Tom Joad is zeg maar, iemand van die familie die. Uh, ja, Weet je, die, die tegen de clip op uh, probeert uh, iets van zijn leven te maken. Maar het steeds niet lukt, zeg maar. Jullie, dus het, steeds, jullie Tom Jood is deze Steven Brigham die het, het tentenkamp leidt, misschien wel. Ja, daar komt het wel op neer. Ja, ja. Ja, ja, ja. We gaan naar een ander fragment. Um, uh, of een andere, een andere persoon die jullie hebben getroffen. die ook al je kamphuis is gaan opzoeken. Hoe is dat, Youngstown? This is the bottom line, W.A.S.N. 1500 AM on your radio dial. I'm Clarence Bowles. I'm the last man standing. Youngstown in Ohio, vroeger een welvarend stadje, vanwege de staalindustrie. Maar na de ene crisis, na de andere is daar weinig meer van over. That steel mill closing devastated this city so badly for several decades. Uh, I think this city is just recovering emotionally. Ja, we horen hier een um, Clarence Bowles die ook vertelt over hoe, hoe hij in zijn stadje de. Nou ja, een, een voorheen mooi stadje, Youngstown... Waar, waar het centrum nu een soort desolate plek is geworden. Dat heb je ook in beeld gebracht. Um, wat ik nou zo interessant vind, die, die mensen die in het. Nog even terug naar de tent City, die daar zitten. Uh -huh. um, die maken eigenlijk in een behoorlijk snelle route... van een goede plek in de maatschappij... die, die toch naar zo'n zo tent. Het is niet dat dat de totale onderklasse is alleen maar die daar terechtkomt. Uh, greep ik als ik jullie boekje las. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt zeker, ja. ja. ja. ja. Maar ja. ik denk dat het vangnet in Amerika ook wat uh, lager hangt... zelfs nog dan, uh, dan, dan, dan, dan hier in Nederland. Dus als je daar een baan hebt en je raakt je baan kwijt... dan heb je ook niks meer. En heb je ook een, ook in Nederland heb je dan natuurlijk een gigantisch probleem, mm -hmm. maar ik ben bang dat het uh, probleem in Amerika nog veel groter is. Want jullie beschrijven zelfs, uh, of René, jij beschrijft zelfs mm -hmm. uh, een echtpaar waarvan de vrouw in de uh, stoffenontwerper was yes. en die verdiende 100.000 dollar mm -hmm. ja. per ja. jaar. Ja. Ja. Ja. En, en een uh, paar jaar later is het is er niets meer. Nee, is een paar jaar later wonen ze dus in tent zitten. Ja, man en vrouw. Zij werkt in New York. Uh, zij ontwierp zeg maar ja, uh, textiel voor uh, voor stoelen. Mm -hmm. En van de een op de andere dag geven ze geen orders meer. Omdat alle orders voortaan naar China gaan, waar het veel goedkoper is. En ze raken hun huis kwijt. Ze raken al hun bezit kwijt. En ze, binnen, nou ja, binnen no time hebben ze niks meer. En komen ze in New Jersey terecht in een tentenkamp te waar ze nu ja, met z'n tweeën zitten. En uh, die vrouw nog wel een redelijke uh, uh, goede indruk maken. Maar die man van haar, die was, die was echt uh, de weg kwijtgeraakt, zeg maar. Om ja. het uh, netjes uit te drukken. En. Uh, ja. Ja ze, ze, ja, ze liepen daar Ja, goed. Ze hadden voor een gevoel er wel weer iets van gemaakt. Ja. Was het af en toe ook gênant voor jullie? Of voelde je af en toe um, nou ja, dat, je, dat je je niet prettig voelde om in, in die staat daar, als, als, bijna als een soort ramptoerist, deze mensen. Want het zijn mensen die in goede staat in, in jullie kringen zouden kunnen verkeren. Dat, ja, je, daar, dat mensen, je als die... passant ze portretteert en weer wegloopt, was het af en toe ongemakkelijk of niet? Nee, nee, nee. nee, maar je, dat, dat voor mij heeft dat ook wel te maken met dat dat ook wel onze intentie was. We hadden natuurlijk wel... Kijk, Springsteen schrijft eigenlijk alleen maar liedjes over die lagere sociale klassen. Mm -hmm. dus, uh, we waren ook wel op zoek naar die mensen. Dus we wisten heel goed wat we zochten en wat, wat we tegen zouden komen eigenlijk. Hè? Ik bedoel. Um, en, uh, weet je, en, en we hebben natuurlijk ook wel een paar positieve verhalen in het boek staan... van mensen die er ook wel echt bovenop zijn gekomen. Alleen... Um, ja, nee, ik wilde wel, bedacht dachten over dit tegenkomen, ik had er niet zo heel veel. En zijn jullie geschrokken van de armoede die jullie aantroffen? Bob? Nou, een tent City wel. Dan sta je wel even te kijken, dan denk je, goh, dan woon je hier onder een, een blauw stuk plastic zeil en een beetje bij, bij elkaar. Ze hadden daar een bus staan op het terrein, al waren ze dan, als het, als het weer echt bar en boos is. En dan. Maar dan zegt de, de, de, het, het lokale stadje dat het verboden is om een bus in het bos neer te zetten en dan wordt die bus verwijderd. Hmm. Ja, dat maakt het wel hard of zoiets. Ja. ja, in Youngstown denkt, had ik het ook wel. Hoe ja. we daar waren. Dan ja. echt, echt huizen die afgebrand zijn, die er gewoon nog staan... die getimmerd, uh, ja. winkels ja. die echt gesloten zijn... complete straten waar niemand komt. Youngstown dus... was er nogal slecht aan toe, ja. ja. ja. ja. ja. We gaan nog, nog een klein fragment luisteren van de Youngstown-versie van Bruce. Got a mule and her name is Sam Fifteen miles on the Erica now She's a good old worker and a good old pal Fifteen miles on the Erica now We hauled some barges in our day Filled with lumber, coal and hay We know every inch of the way dat was niet Youngstown, maar Eric Kanaal. En het is goed dat we daar zijn aanbeland. Want langs dit kanaal zag, uh, zagen Bob Bronshoff en René Sommer... Um, Brian Diet staan. Um, een, uh, een veteraan, een hele jonge veteraan. We maken de sprong van de armoede in de Verenigde Staten naar het leger. Want als ik jullie... Boek lezen is het valt me ook op hoe ontzettend um, of in alle kiemen van de samenleving, het leger een plek heeft. Bob, zou je nog deze jongen kunnen beschrijven en de foto die je daarna hebt gemaakt? We zijn een stuk langs het uh, Erik gaan lopen. Het Erik is gewoon een, een kanaal van wel 580 mijl lang. Yeah, yeah. Een, een, een lang kanaal. Aangelegd. Ze zijn er erg trots op de Amerikanen. In alle kleine dorpjes is dan wel weer een, een, een, een museum waarin het Erie Canal als cultureel erfgoed wordt uh, bezongen, als het ware. Daar stond ook uit, uit die tijd stond trouwens ook dit liedje. Het enige liedje dat Springsteen niet zelf heeft geschreven, wat hierin staat. Die jongen stond daar te vissen, had een groen shirtje aan. En ik dacht: hé, uh, hey, dat is vast een soldaat. Maar ik maakte gewoon een foto van een vissende jongen aan de, aan de rand van het kanaal. Ik loop naar de jongen toe. Ik zeg, uh, ik heb net een foto van je gemaakt en ik ben Bob en ik kom uit Nederland. En zo'n beetje een praatje. Ik zeg, uh, zit jij in het leger? Waarop die jongen een beetje moet lachen naar mij. Hij zegt, waarom vraag je dat? Ik zeg, nou, je hebt zo'n groen legershirtje aan. Nee, dat krijg je cadeau bij een sixpack bier. <lacht> maar, en dan zo was hij dan ook alweer, toen kwam de aap uit de maal. Hij zat dus wel in het leger. En hij had een tijdje al gediend in Irak. Irak. En in Afghanistan hè? En stond nu op punt om uitgewezen te worden naar Afghanistan. Ja, voor de tweede keer dan. Ja, voor de tweede ja. keer. Dus je ziet gewoon een jongen langs, langs een kanaal vriendelijk staan vissen... en ja. die heeft al en in Irak en in Afghanistan gegeten. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En Een hele jonge jongen. Dus we raken, en René raakt uitgebreid met die jongen in gesprek. En die jongen die, die heeft het eerst een beetje over het vissen... en over waar hij woont en waar hij vandaan komt. En Wat en was dat... jouw indruk, René, van, van die jongen? Ja, het was een enorm vriendelijke jongen. Echt een heel ja, zachtaardige jongen eigenlijk. En we zaten gewoon een beetje te kletsen en te praten. En um, nou ja, dus, dus god, uh, ik zei van, joh, jij uh, moet dus weer terug binnenkort. En uh, ja, ja, ja, ik, ben, ik weet nog niet precies wanneer, zei hij, maar ik moet weer terug. Want uh, nou, hij begint eigenlijk uit zichzelf te vertellen dat hij op een helikopter zit. Uh, als een soort crew chief, dat is een soort manager van alles zeg maar, van een helikopter. En wat zij doen zijn gewonden weghalen. Uh, bij uh, uh, uh, ja, bomaanslagen en dergelijke. Maar dus, het zijn dus inclusief uh, Talibani, maar ook kinderen en uh, soldaten, Amerikaanse soldaten. Dus hij zit dat zo te vertellen. En uh, ja, enorm indrukwekkend verhaal. En uiteindelijk hoor ik, zeg maar waar kom je vandaan? Hij zei, nou, ik, ik, ik woon eigenlijk heel erg anders, maar ik ben niet gestationeerd. En ik zeg, en, en dat vissen, is dat een, uh, doe je dat dagelijks? En hij bleek dus daar. Nou, uh, echt elke dag te staan, van ochtends, ochtends, avonds, laat... te vissen. Hij, hij ving amper iets, stelde hij ook. Maar het was echt, zeg maar, om zijn gedachten te verzetten. Omdat hij, ja, ja. al de indrukken die hij had gemaakt... In die, uh, of had opgedaan in die oorlogen... moest hij toch verwerken voor zijn gevoel. En dat was dus... Door dat vissen. Therapeutisch naar de dobber staren. Ja, hij ja, zei het, letterlijk, ja, I'm just standing here to keep my mind at ease. Ja. Dus gewoon om maar niet te hoeven denken aan het feit dat en hij oh, weer uit de traumatische zou gaan beelden die hij oh, ja. op zijn Netflix heeft. Ja, ja. een 23-jarige jongen, weet je. Dus dat is wel, wel heftig. En dat is een enorme vriendelijke jongen. Ja. Ja. Wat me ook opviel in jullie boek een ander naast de armoede en, en de, de invloed van het leger die je overal ziet, is. Um, hoe toch New Jersey, grenzend en ook uitkijkend voor een deel natuurlijk uh, op Manhattan. Um, hoe de invloed van 9-11 toch nog. in heel veel verhalen terugkomt. Ja, ja. Um, ja. Jullie hebben een prachtig portret geschetst van een um, architect. die een uh, indrukwekkend monument heeft gebouwd. Het ook uitkijkt op de plek waar de torens waren. Maar jullie hebben. die vond ik misschien nog wel meer aangrijpender... de jonge. Um, of nog meer aangrijpende. de jonge die zijn vader op 9-11 had verloren. Um, Bob, kan jij die nog schetsen als, als, als laatste... Van de, van de mensen die jullie geportretteerd hebben? Anthony, die kwamen we tegen, ook bij toeval in Red Bank. We raakten met mensen in, in gesprek over Springsteen ergens. En toen, vertelden we, toen kwam ook 9-11 ter sprake. En toen zei iemand van... Uh, Springsteen had daar nog een soort uh, benefiet gegeven... Uh, voor, de, voor de slachtoffers. En er was een, uh, een jongetje... Die toen 14 was, Anthony. Wiens vader uh, was. hoe noem je dat? Vermoord, overleden. tijdens ja. 9-11. In ieder geval omgekomen. In ieder geval ja. omgekomen. Nooit meer gekomen. En die jongen hebben we toen ontmoet. Daar hebben we s' avonds een keer mee gegeten. En die jongen had wel een waanzinnig goed verhaal. Namelijk dat hij, een, hij. had een oudere broer, geloof ik. en een jonge zusje. En in ieder geval het jongere zusje. was op. Uh, de dag ervoor. De dag ervoor ja. was haar jarig. Ja. En toen had ze dus, hadden ze met de hele familie gegeten. Dus in zijn herinnering is zeg maar, uh, nou ja, het was voor hem echt een soort laatste avondmaal met zijn vader. En daarna heeft hij zijn vader nooit meer gezien. Mama's in the kitchen, baby and all, everything is everything, everything is everything, but you're missing. on the can, Jackets on the chair Papers on the doorstep But you're not I see the sunrise you're missing Springsteen, You're Missing, uh, meegenomen door mijn gasten. Fotograaf Bob Bronshoff en journalist René Sommers... die aan de hand van de songs van Springsteen afgelopen zomer... een roadtrip door New Jersey hebben gemaakt... om de stand van het land op te nemen. De temperatuur zo voorafgaand aan de Amerikaanse presidentverkiezingen. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Ja, wij praten uh, zojuist... Uh, door Bruce Springsteen heen, heel uh, oneerbiedig. Nog even hm. door jullie boekje bladerend. Veel van de plekken waar jullie geweest zijn, hadden we het net even over... die staan nu onder water. Ja, bizar. Is het voor ja, jullie ja. ook wonderlijk om, die, uh, om zo kort na die reis... Nu, ja. nu die beelden allemaal binnen te zien komen. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja. En het tentenkamp wat we zojuist beschreven, dat... Ja, de, de, de tentenkamp is geëvacueerd. Ze zijn uh, met z'n allen uh, verkast naar een uh, locatie waar het hoog en droog is in ieder geval. Want ja, het, het was gewoon niet houd. Ik, ja. Ja, weet je, Ik kan me ook voorstellen met die orkanen, er blijft niks over. Ik denk, ja. ik denk echt dat er op dit moment als je daar nu komt, dat er niks meer, dat er niks meer staat. Ja. En herkenden ja. jullie echt plekken? Ja, ja, ja, ja Atlantic City zagen plent, wij uh, gisteren op de televisie, zeg maar. En... Uh, daar is dus een hele grote boardwalk waar al die casino's aan staan. En een hele grote. Ja, het, het, het, die staat eigenlijk bekend om één ding: er zijn al die casino's die mm -hmm. staan. Maar die boardwalk die is er wel niet meer. Die dat is onwel, Die ligt uh, onder water. Ja, en, en, en het is dier. toch al een beetje een plek van vergane glorie. Ja, ja. En dan ook nog ja. eens onder water. Ja, ja. tragiek. Ja, ja, mooi fotomateriaal, Bob. Goed, ja. ik, moet, ik moet terug. Ja, ik terug, ik moet terug wat doe je hier? Ga, ga terug <laughs> op de sodemieten. Ja. Um, de middelklasman, is het die, die Bruce Springsteen bezinkt en die jullie, uh, of, of moet je zeggen, onderklasse? Ja, ja, een beetje tussenin. Hè? Nou ja, tussen ja, tussen de de hardwerkende Amerikanen. Hardwerkende, hardwerkende ja. Amerikanen, ja. ja, dat is ook weer zo'n term, want veel van die mensen zijn natuurlijk ook werkloos of zitten dus. Ja, maar goed, wel, ja. wat, is, wat is zo interessant aan die, aan, die, aan die klasse, Bob? Je fotografeert in Nederland geslaagde, gelauwerde artiesten. Je reist met hun mee in hun schaduw, waarom? Zou je nou zo druk maken over deze groep? Dit zijn de mensen waar Springsteen over zingt. Dit is zijn verhaal. De, de man heeft zich, denk ik, in de loop van zijn carrière en zeker nu de laatste jaren ontwikkeld is toch een klein beetje als een soort het geweten van van Amerika. Maar waarom spreekt, in ieder geval waarom spreekt, iets, het, het, waarom waarom spreekt, spreekt het mij jou aan. aan? Ja. Ja, maar ik heb ook wel geweten. En ik fotografeer niet alleen maar bekende en uh, uh, uh, leuke artiesten en vrouwelijke dingen. In nee, Nederland. maar er zit iets in je blijkbaar dat je de, de moeite neemt om uh, een maand... en waarschijnlijk in jou ook, nee, om, dit, nou ja, om deze groep vast te leggen. Dus ja. dat, dat, waar komt het bij jou vandaan, denk je? Ik kan je ook even bedenktijd geven en hem eerst uit de nee. mee doorspelen. <laughs> ja, maar het, het is meer zo, zeg maar, dat ik denk, zeg maar als ik iets van Springsteen zou willen begrijpen, ja. dan moet ik ook deze mensen gaan fotograferen. Want dus dit dus zijn dat, de mensen dat waar... is jouw insteek, toch, om het werk van Springsteen te doorgronden? Nou, kijk, de eerste insteek was natuurlijk gewoon om een... Uh, om een, uh, om een uh, Proberen om een roadtrip te maken. aan de hand van gewoon een aantal vrij willekeurig gekozen liedjes. Kijken of, zeg maar, zo'n verhaal zich aan je zou voordoen. Maar al reizende bleek, zeg maar, dat we alle mensen die we tegenkwamen. werden in de ogen van René en mij. bijna een soort characters uit zijn songs. Elke keer dacht je, goh. Maar toch is dit niet genoeg. Want als ik het boek lees, jouw foto's, die René's verhalen. jullie zijn begaan met de mensen die jullie portretteren. Het is iets dus ook wat jullie aantrekt om dit in beeld te brengen. Om dit verhaal te vertellen. Om aan een groter publiek dit verhaal te vertellen. René, ja, is het bij jou beetje, komt het ja, ergens vandaan. Ik, van ik denk dat het uh, ook te maken heeft... dat we, dat we uiteindelijk gewoon eigenlijk een portret hebben willen maken van Amerika in dit jaar. Ik denk, we hebben natuurlijk allebei wel een, uh, een fascinatie voor dat land. Op een of andere manier. Ook, mm -hmm. hè, ook omdat die muziek daar vandaan komt. Maar ik denk dat uiteindelijk... We hebben natuurlijk al veertien portretten gemaakt. Maar die veertien portretten zijn eigenlijk één geheel. Weet je? Het is gewoon meer een portret van Amerika. En ja. Het is een tijdsbeeld. En dat is denk ik uiteindelijk wat we gemaakt hebben. En de Springsteen ja, is onze inspiratiebron daarvoor geweest. Ja, maar het is, het is een portret van een specifiek deel van Amerika. Want ja, ik kom net waar. terug uit New York en ik heb ook dit soort mensen ja. gezien. Maar ik heb ook nog steeds ontzettend veel rijke mensen... met nou, een volle ze langs zien komen. Je, en... uh, die tragiek die in die mensen zit, is dat wat ons aan heeft getrokken, denk ik. Dat, weet je, de, de, de mensen die het moeilijk hebben, weet je, mm -hmm. dat zijn toch vaak interessantere verhalen dan mensen die heel succesvol zijn en vrolijk zijn. En dat snap je, ik bedoel, ja. ik moet ook eerlijk zeggen: als ik van, van, van ons boek het minst interessante portret vind, ik eigenlijk het, het, het, het meest geslaagde verhaal. dat is namelijk het huwelijk, ja. dat alles er goed aan is. En weet je, ja. en je denkt ja, het is een huwelijk, weet je, en het is de mooiste dag van hun leven, en dat ja. is het ook voor hun. En wij hebben daar onze verwonderingen bij, omdat we denken, het is een groot, een groot cliché, mm -hmm. weet je, maar. Kijk, eigenlijk, eigenlijk, alle andere verhalen, die hebben allemaal wel een soort van tragiek in zich. En dat maakt het gewoon meteen interessant. Ja. En die hebben allemaal een rafelrandje. Ja. En door dat ja. rafelrandje, zeg maar, uh, ja, wil je ook die mensen hun verhaal horen. Um, als je daardoor door al deze portretten hebt gemaakt en die reis hebt gemaakt. is Amerika er aantrekkelijker op geworden voor jullie? Bob? Voor mij wel. Ja, ja, ja voor, voor mij absoluut. Ondanks de misère die je aantreft. Ondanks de misère. Om te beginnen uitleggen. is het natuurlijk. Nou, om, het is natuurlijk een, een, een, bijna een geschenk dat je op die manier als fotograaf. Eh, met een van je beste vrienden als journalist. door zo'n land kan reizen. Want je, je maakt samen die reis en je komt op plek en je ontmoet mensen ja, die je anders echt nooit zou tegenkomen. Wanneer kom ik nou bij een waarzegster? Of wanneer kom ik nou bij een. Uh, ja. Een hotdog verkoper. Ik zei, <laughs> ik lust niet eens hotdogs. Maar, dan, bedoel, maar dat is natuurlijk wel fantastisch, zeg maar, om voor al die mensen hun verhalen te horen en van al die mensen. Ja, dat, dat is, zijn dat is, is dat echt makkelijker in dan, dan, dan, dan in ons land. Absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja, zonder ja. meer. Ja. En, waar, en, en hoe, hoe zit dat? Ja, nou, ik weet niet. Als je een Amerikaans spreekt, dan uh, hij vertelt ze een complete levensverhaal als het moet. En ze wordt ook nog voor mijn gevoel flink aangezet. Dus al de misère die ze hebben doorgemaakt. Hier wordt ook flink aangezet. En ze hebben ook echt allemaal wel een soort van verleden. Ze hebben allemaal wel, of inderdaad, hun oorlogsverleden. of ze hebben in de gevangenis gezeten. of ze zijn iemand verloren. Weet je, het is, ja, het is ook wel redelijk tragisch. Maar op een of andere manier, ze schamen zich er ook niet voor. Of zo, weet je. Ze durven daar ook wel over te praten. Weet je. We waren eigenlijk binnen een week, we waren een week onderweg. en we hadden eigenlijk al zeven potentiële nou ja, portretten voor het boek. Dus het ging ook wel een op tempo. Mensen staan echt open voor om hun verhaal te vertellen. Veel meer dan wij in Nederland hier. Als je, een, als je hier een tocht van Meppel naar Leeuwarden gaat maken... dan zal je minder snel ja. mensen zo... Dat wordt een, een stuk lastiger. Ja. Nou ja, weet je, ja. Wij werden ook gewoon aangesproken. Ja, ik bedoel, kennelijk zien ze ook aan je dat je, dat je, dat je niet uit Amerika komt. Uh -huh. En wij liepen natuurlijk met een groot fotostel... en een uh, opschrijfboekje over straat. Dus mensen liepen naast toe, wat zijn jullie aan het doen? Ja. Ja. En voor het weten weet je, ben je iemands levensgeschiedenis... aan het, uh, aan het opschrijven ja. en aan het uh, portretteren. En wat en... ik ook wel typerend vond... want nu lijkt het net in het boek... alsof het allemaal mensen zijn die uh, op het randje van de afgrond staan. Ze vonden altijd dat de situatie waarin ze verkeerde was vaak niet rooskleurig... maar zij zouden er zeker zelf wel uitkomen. Dus nee. zeg maar als, als individu hadden ze altijd een enorme hoop, een enorm verlangen. En ze hadden altijd het, het idee van, ja, het zit nu niet mee, maar let maar op, straks. Misschien de mensen in Ten City wat uitgezonderd, die waren wel wat somber. Uh -huh. Maar voor een heleboel mensen die, ja. zeg maar, in de, in, in de problemen zaten, die hadden wel het idee van, maar er komt een oplossing voor mij. Kom je sterker uit. Want als je, hè, jullie zijn geen Amerika-deskundigen, maar als je nou naar nou uh -huh. deze tocht en die portretten een soort stand van het land zou moeten schetsen voor ons... Uh, zo aan de vooravond van de verkiezingen. Wat, hoe gaat het dan daar? Want, want er want nou ja, zit ook veel... Hè, de feiten zijn natuurlijk niet al te rooskleurig. Werkloosheid en nu de... Met, de, met de, ook nog eens de orkaan eroverheen. En bij jullie, maar het jullie verhaal klinkt niet iets desperaats. Nee. nee. Dus voor mij zit het ook in hun DNA om niet te zwartgallig te zijn over hun eigen toekomst en over hun eigen doelen. Ze hebben voor mij altijd het gevoel van... ik zit in een slechte situatie, maar ik kom hier sterker uit. En uh, dat was dat een soort schabloon dat je bij tegenkomt bij, bij al die mensen. En, uh, alleen, ja, ik, bedoel uit wat, wat je ziet daar, dat stemt mij niet vrolijk. In ieder geval in plaats van Youngstown en, uh, mm -hmm. en, en, en ook wel Atlantic City. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk die casinos staan daar, maar wat daarachter woont... Ja, dat, dat, dat, dat, daar word je echt niet vrolijk van. Maar ondanks de misère troffen jullie bijna overal toch die veerkracht aan. Ja ja, ja, ja, ja. Of ze nou een kind verloren zijn... of dat ze nou aan de drugs hebben gezeten. of ja, We hebben Nancy gesproken die, uh, die uh, HIV-positief uh, is. Nou, ja, zelfs die zegt van... Nou, weet je, eigenlijk ben ik hier beter uitgekomen dan... Uh, ja. voordat ik uh, besmet was. Weet je. Dus ja. op een of andere manier vertalen alles naar zijn kansen uh, voor mij. Waar waren eigenlijk met twee mensen in, in het hele boek... die eigenlijk zeiden van... Ik, eigenlijk vind ik het een rot land. Dan ja, nou, ja. moet ik hier weg. En heeft dit jullie geïnspireerd, of, of in ieder geval aankomend in ons land, waar wat minder, wat minder grote verhalen worden verteld? Heeft het, zijn jullie er sterker uitgekomen? Of, of uh, hebben jullie iets van de, van de veerkracht meegenomen? Volk ja, ik vind sowieso als je in zo'n tin city rondloopt of. of, of, of. Een hoop van deze mensen ontmoeten, moet je zelf niet zo zeker. In ja, natuurlijk. Ja, ja, maar, ja. maar dat is toch altijd zo. Ja. Als je, dat, bedoelt, dat is toch ook. Wij hebben dan. Bedoel, ik heb zeker dan niet zoveel te klagen. Zijn jullie minder gaan klagen? Ik weet niet hoeveel jullie in het dagelijks leven te klagen Is, is <laughs> moet het minder je de vrienden vragen. Ja, ja, ja, jullie ja, zijn elkaar Er veel Is ook veel minder gaan, veel gaan, gaan klagen? Maar hij is minder gaan klagen dan hij. Maar ik vind wel. Als je nee. terugkomt, ik vind wel dat je in Nederland. heb je het echt goed vergeleken met Amerika. Dat vind ik echt. Eén ding over jullie hoofd naar de luisteraars zeggen. Um, we gaan na het nieuws van één uur door met de tweede uur van Casa Luna. Um, en dan met u aan het woord. En laten we u graag aan het woord. Heeft u wel eens een roadtrip gemaakt door de Verenigde Staten? Of gewoon een reis? Of bent u buiten de gebaande toeristische paden getreden... daar in Amerika? Heeft u mensen ontmoet? Zelf ook bijzondere ervaringen opgedaan? Verhalen aangehoord? Um, wij zijn nieuwsgierig wat u ons te vertellen heeft. 0800-1121. kunt u bellen. Gratis. Um, Mailen mag ook naar kazaluna@ncv.nl En we twitteren ook. Hashtag Casaluna. Um, dat zo meteen. Um, Bob Bronsow, René Sommers. De verkiezingen. Willen jullie daar nog een uh, kleine voorspelling wagen... wat er gaat gebeuren? Het moet Obama worden. Dat lijkt me voor het land wel het beste. Ja. Ja, ik sla me er volledig bij aan. Is dit wishful thinking? Of hebben jullie ook het idee na jullie trip dat dit het gaat worden? Of... Want New Jersey is een blue state, een democratische staat, toch? Ja, wat ik een hoop van de mensen in de, in de dorpjes die moet het toch behoorlijk conservatief vond. Maar goed. Dat, uh... Ik hoorde vandaag dat uh, Sandy nog wel eens een belangrijke rol kan gaan spelen of uh, Obama mag blijven of niet. Nou, ik neem aan dat jullie het gaan volgen. Absoluut. Dank voor jullie komst. Um, het boek Een Roadtrip in 14 Songs, kunt u krijgen via schildpublishing.com. En er is ook een. Um, in de Melkweg Galerie in Amsterdam tot 11 november... een expositie van de uh, foto's en verhalen van Bob Bronshoff en René Sommer. Ik ben terug na het nieuws van 1 uur. Tot zometeen. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 22. Noem me oud en moe. Een dinosaurus in een versleten jas die van de zijlijn toekijkt... hoe een gewiekt journalist door zijn oude moordzak... scheeuwst en aanwijzing na aanwijzing recht. Akkoord.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 Nu komt het echte speurwerk. En het gaat niet van achter je laptop alleen. Good morning, Wasp. Nou, het is maar wat je goed noemt. Hey, play. Ken jij Michael Blomqvist? Dat is voor jou doen een vrij domme vraag. Iedereen kent Michael Blomqvist deze dagen. Ja, oké, okay. ik wil alles over hem hebben: oude schoolrapporten, sportuitslagen, diploma's voor zwemmen, veterstrikken en koekrappen. Zo. Vergelde foto's die gemaakt zijn in het pretpark, waarschuwingen van de politie, boetes, belastingaangifte. Het standaardwerk. Ja, en dan uh, zoek ik de dingen die moeilijker te vinden zijn. Huh? Ah, hekken, Mary Lisbeth landen gaat afdalen in de krochten van het web. Meneer Blomquist, berg u maar.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 Hey, luister even. Ik uh, deed gewoon mijn werk, ja? Dus als je ruzie wil, dan moet je mijn baas hebben. Nee, ik ben gekomen om te praten niet om ruzie te maken. Doe de voordeur dichte tocht, hier. En ga alsjeblieft even douchen. Koffie is bijna klaar. Ik doe het ook niet. Wat heb je met mijn keuken gedaan? Graag gedaan, hoor. Alles is schoon. Rosbief, kalkoen of vegetarisch. Zit je nou naar mijn tieten te kijken? Kijk maar je T-shirt. Armageddon was yesterday. Today we have a serious problem. <laughs> nou, wat wordt het? Wat? Je ontbijt. Ik ontbijt nooit. Oh. Of nou, doen we die vegetarische. Mooi. Dan neem ik de cocoon. Mm. Pa, wat zit je nou te lachen? Dat trussert van jou toen ik binnenkwam.